Ja. Naar ja, die kant uit tenminste. Maar in dit tempo doe ik er de hele dag over. Je moet er weer rijden? Nou, graag. Stop maar in. Oké. Okay. Ik wist niet dat ik zou moeten lopen. De bus ging niet verder dan de afslag. Groot gelijk. Ik zou ook mijn veren niet laten verknallen door zo'n rot weggetje als dit. Woon je in het dorp? Ik? Goed, waar, me, nee. Ik woon nog liever in een lijkenhuis. Ah, ja, het is rustig, hè? Dat kan je wel zeggen, ja. Een half uurtje per dag brood rondbrengen in dit dorp. dat is meer dan genoeg voor me. Ja, niet dat het veel oplevert. Mijn portemonnee zit even dicht als een mond. Geef mij maar een beetje vertier. Ik denk erover om hier te gaan wonen. In, uh, in het dorp. Wat zegt u nou? Ha, u bent toch wel goed bij uw hoofd? Nee, ik meen het. <laughs> nou, dat is wat. Er gaat zeker niet veel om, hè? Nee, maar er gaan hier wel veel weg. De mensen willen niet zo'n gat als die blijven. Gelijk hebben ze. Ze gaan naar de grote steden, naar Amerika. In het hele dal is er geen enkele jonge jongen of meid meer te vinden. Het is op sterven naar dood. Nou, oh, dat trekt wel. Lekker rustig. Hier is een meuk. Hoe heeft u deze negelrij kunnen kiezen? Mijn vrouw kwam er vandaan. Zo. <laughs> Dan moet ze wel de eerste figuur in de geschiedenis zijn die hier ooit weer terug wil komen. Nee, ze komt niet terug. Ik uh, Zit er weer eens naast. Uh, sorry, hoor. het is dood. Nou uh. ja, uh, neem me niet kwalijk. Dan heen. Zo. Daar ligt dan uw dorp. Richt voor ons uit. Wie veel zaak zit? Het is toch niet zo klein als ik verwacht had. Jawel, maar de helft van de huizen staat leeg. Als ik een paar zijn brood in de hele plaats verkoop... dan mag ik mijn handen dichtknijpen. Er is niet eens een kerk. Kan aangaan, Een begraafplaats, die is er wel. Ja, daar is nog wel wat bedrijvigheid. Hoef je tenminste in het dorp niet vooruit. Zijn er nog winkels? Roots is er nog. Wie? Roots. Een mannetje van alles. Van drank tot garen en banden. Ja, wacht eens. Ik geloof dat ik mijn vrouw daar wel eens over gehoord heb. Ja, dat zal oh, wel. Als dit dus hier een burgemeester zou hebben, dan zou het Tim Roots zijn. Ja, dat, dat is zo iemand, hè. Een grote vis in een klein vijvertje, weet je. Alleen, uh, dit vijvertje is zo klein dat er niet eens water in zit. Mag je dan niet? Ik heb de pest aan die vent, als u het weten wil. Een tijdje geleden heb ik geprobeerd zijn dochter te versieren. Nou, had je hem de bezorgde vader moeten horen uithangen? We dat ik te jong voor haar was. Ach, te jong, niet te geloven. Uh, ik was helemaal niet van plan om met haar te trouwen. Op warme, nee, uh, ik wou alleen maar eens met haar uit. Ze zijn dus niet allemaal zo oud hier in de omgeving. Of uh, gaat ze al een tijdje mee? Uh, ik denk dat ze zo 23 jaar is. Uh, ik maak geen flauwekul maar... Ze is het enige vrouwelijke wezen onder de veertig die hier binnen een straal van vijf van mijl te vinden is. Ik begrijp u wel waarom je hier niet zou willen wonen. Ben je gezien? Ik krijg er wat van als u het weten wil. Die berg die achter dat dorp opdoemt, die zo wat al het licht wegneemt. Ja, ik, ik probeer het u niet tegen te maken hoor. Ik geloof niet dat je het me tegen kunt maken. Zeker een uh, gevoelskwestie hè, dat u hier naartoe bent gekomen. Zo zou je het kunnen noemen, een gevoelskwestie. Wilt u er hieruit? Dit is de zaak van Rood. Ja, dat is goed. Zeg, euh, bedankt hoor. Je hebt me een uh, flink en te uh, lopen bespaard. Tja, daar komt de grote meneer zelf. Komt zeker kijken of u wel waar voor zijn paar armatierige pennies krijgt. Hebt u van plan hier te gaan wonen? Hier in het dorp? Mhm. Mm Ik hoop van wel. Dan worden we dus buren. Hm. Hier is uw wisselgeld. Dank u. Dat zal vreemd zijn. Een nieuwe figuur hier te hebben. De Mensen in de omtrek kennen elkaar allemaal. Al heel lang. Denkt u dat ze bezwaren zullen maken tegen een nieuw gezicht? Oh, ik weet niet wat ze ervan zullen vinden. Of zijn er bij die wel eens zonderling doen. En u zelf? Ik? Zou u het prettig vinden om een uh, nieuwe buur te hebben? Wat ik vind, komt er hier in het dorp niet zoveel op aan. En toch komt het me voor dat u heel goed weet wat u wilt. Waarom denkt u dat? Och, misschien uw oog op slag. Huh. Daar heb ik anders nooit veel baat bij gehad? Dan zit ik opgeborgen in de achtertuin van niemandsland? Het lijkt me best een aardig dorp. Zal u zelf ook een gouden keel gaan uithangen? We leven in een vrij land. Dat zeggen ze tenminste. Wat wilt u daarmee zeggen? U zou hier altijd vandaan kunnen gaan. Dat hebben alle andere jonge mensen toch ook gedaan? Wie heeft u dat verteld? De jongen van de broodwagen. Hij gaf me een lift. Oh, die... Volgens hem bent u het enige aardige meisje hier in het dal. Het is een vletsmijler. Wat, uh, wat heeft u nog meer verteld? Niks bijzonders. Over, uh, over het dorp, denk ik. Alleen maar dat het hier een toer is om een uh, dozijn broden aan de man te brengen. Oh, mm. wilt u mij nog eens inschenken als u klaar bent? Uw landelijke manier van leven komt ook al een beetje op mij over. Je hebt vast niet goed verstaan, Kate. Dat hoop jij maar, hè? Ik zag hem uit die broodwagen stappen. Je zag er net uit als zo'n zo, zo kampeerde. Je kent dat soort wel dat hier wel eens komt. Neem nou maar van mij aan, vader. Deze knaap is helemaal niet van plan om die berg hierachter te beklimmen. Zeg hij werkelijk dat hij hier wil blijven? Hierbal gaan wonen, zei hij. Hij is van plan hier te gaan wonen. Wil hij dan werk zoeken? Als dat zo is, heb ik hem gauw in de tang. Niemand in het hele dal zou hem willen nemen. Dat bericht kan snel doorgegeven worden. Ik denk niet dat hij werk gaat zoeken. Dan moet hij dus geld hebben. Dat zou ik niet weten. Maar hij zegt dat hij boeken bewerkt. Of catalogiseert of zoiets. En dat hij overal kan werken als hij maar een woordenboek heeft en een dak boven zijn hoofd. Dat bevalt me niet. Ik dacht wel dat je het niet leuk zou vinden. Zomaar uit de lucht komen vallen. Waarom juist ja, hier? Dat zit me niet lekker. Hij zegt dat zijn vrouw hier vandaan kwam. Hoe heette die? Dat heb ik hem niet gevraagd. Ze is nou dood, zegt hij. Je had hem beter kunnen vragen hoe ze heette. In plaats van alles te geloven wat hij zei. Ja, waarom zou ik hem niet geloven? Voor mijn pad komt hij hiervoor. Ik praat toch geen onzin, Kate. Hoezo? Dit gaat jou net zo goed aan als alle anderen hier. Wat had ik dan moeten doen volgens jou? Een barricade opwerpt aan het begin van het dal. Een bord ronddragen met verboden toegang voor vreemdelingen. Er is niks om te lachen. <tie> ik moet zeggen dat ik hem best aardig vond. Een knap vent. Misschien zoekt hij weer een vrouw. Ze zeggen dat weet u naast niet graag alleen blijven, behalve jij natuurlijk. Hou je mond, voor je me? Ja, vader, ik hoor je. Ik hoor je altijd. Zeg, die knaap, denk je dat hij iets in de gaten heeft? Wat bedoel je? Denk je dat hij is wat hij beweert dat hij is? Het kan zijn dat ze me toe gestuurd hebben om ergens achter te komen. Zo doen ze dat. Oh ja? Ze weten best dat ze van niemand hier iets wijzer zouden worden als ze gewoon kwam informeren. Ja, dus sturen ze iemand om hier rond te neuzen. Bedoel je dat? Iemand voor wie we niet op ons hoede zijn. Zo zit dat. Jij hebt altijd beweerd dat we nergens bang hoefden te zijn. Het is vijf jaar geleden, Keet. Misschien zijn we onvoorzichtig geworden. Vijf jaar is lang. Dat weet ik. Ik vraag me af... Zou we hem niet kunnen wegwerken? Doe niet zo stom. En wat is er nou voor stomzaam? We zou hem kunnen laten merken dat we hier niet lust. <laughs> dat kan op zoveel manieren. Dat zal ik toch wel merken. Het zijn nog niet bepaald de hartelijkste persoontjes hier in de buurt, hè? Je begrijpt toch wel, vader. Als hij werkelijk gestuurd is, dan zou dat dan er helemaal van overtuigen dat er hier wat aan de hand is. Dat begrijpt toch een kind. Hm. Wat kunnen we dan doen? Niks. Niks? We kunnen niks doen. Jij schijnt de ernst van de zaak niet helemaal in te zien, Kees. Nee, eerlijk gezegd niet. Ik ben niet achterdochtig van aard. Het zit allemaal te goed in elkaar. Hij heeft een motief om deze plaats uit te pikken. En hij heeft een bezigheid waar het goed bij uitkomt. Boeken bewerken, ja, ja. Ach, jij wint je meteen zo op. Heb jij nou niet iets, iets vreemds aan hem gemerkt? Hoe bedoel je? Iets vreemds. Nou, iets bijzonders. Ik heb hem twee keer een glas bier gebracht. Dat was alles. Hij is hoogstens twintig minuten bij ons geweest. Voor mij genoeg om iemand door te hebben. Nou, jammer dan dat je er niet bij was. Wat nou je het zegt? Wat? Hij leek me wel een beetje nieuwsgierig. Alsjeblieft, heb ik toch gelijk. Ja, misschien wel, misschien niet. Het lijkt me anders heel normaal om iets te willen weten over een plaats waar je gaat wonen. En ik ben niet gewend aan mensen die vragen stellen, daarom leek het misschien wat vreemd, hè? Hier in de streek weet iedereen al lang alles over iedereen. stelde vragen, hè? Ja. Wat voor vragen? Vertel op. Niet erg belangrijk. Wie de mensen waren in het dorp... Wat ze deden voor de kosten, dat soort dingen. En ja, dat heb jij hem natuurlijk allemaal verteld. Ik begrijp al wie de schuld gaat krijgen als er hier iets mis zou gaan. Het is misschien beter dat je van alle vanzelf achter de bar gaat staan. Jij doet gewoon je werk, zoals altijd. Hou alleen je mond dicht, dat is alles. Ja, en ondertussen ga jij zeker een van je grootste plannen uitbroeden. Ik zal wel eens kijken, dat jij je daar maar niet bezorgd over. Ja, op. ik begrijp het, vader. Jij laat ons nooit in de steek. Stap maar in. Ik geef korting op een retourtje. Oh, ik, uh, ik ga nog niet terug, hoor. Ik loop hier alleen maar een beetje rond. Er zijn mensen die het nooit leren. Nou ja, zeg. Jij kent hier zeker niemand uh, die kamers verhuurt, hè? Kamers verhuurd? U maakt zeker een geintje. Nee, nee in de pub doen ze het blijkbaar niet meer. Dat is maar goed ook. De oude Roos zou u waarschijnlijk vergiftigen voor wat u in uw portefeuille hebt. Gaat u dan maar in de groot slapen? Nou, misschien wel voor een paar nachten. Ik heb in ieder geval mijn slaapzak bij me. Maar zoals het er hier uitziet, lijkt het me niet moeilijk om een leeg huis te vinden. Mag u wel voorzichtig zijn. Er zijn er bij die op het punt van instorten staan, als u het weten wil. Je bent een vrolijke klant, hè? Ik probeer alleen maar te helpen. Het zou toch jammer zijn om helemaal hier naartoe te komen en, en dan een dak op je kop te krijgen. Zeg, dat haar. Het ziet er niet gek uit. Hé. Hey. Nee, zo te zien gaat dat wel. Het zal wel door en door verrot zijn waarschijnlijk. Dat is net geschikt voor mij. Je weet zeker niet wie de eigenaar is. Sorry hoor, maar de huizen waar ze geen brood van me afnemen, die bestaan niet voor mij. Zolang ik hier kom, heeft het leeg gestaan. Ah, hoe lang is dat? Zowat zes maanden. Nou, de buitenkant zit nog redelijk in de verf. Ik zou zeggen dat er kort geleden nog bewoond is geweest. Dat zou Roodje kunnen vertellen. Die weet overal een antwoord op. Ook hoe die jou bij zijn dochter vandaan moet houden? Ah, oh, schijt toch uit. Zeg, zal ik u even helpen met die deur openbreken? Nee, dankje. Voorlopig wil ik alleen maar even door het raam kijken. Kijk eerst goed hoe ver het verrot is voordat u het koopt. Ja, goed, ik zal er aan denken. Zeg, zeg, luister eens. Kom eens even hier. Ja? Als u werkelijk hier in dit gat blijft wonen... Dan... ja. Mag ik dan het brood bij u bezorgen? Goed, lijkt me geen gek idee. Zou ik ook zeggen. Ten slotte ben ik de enige die het helemaal tot hiertoe komt bezorgen. Ik zal je waarschuwen als het zover is. Oké, okay, tot kijk. Vader? Vader? Wat is er met jou? Je ja, hebt gelijk. Het is waar wat je zei. Dat is meestal zo, je dat alleen nooit toegeven. Hij is hier echt naartoe gestuurd, die vent. En waarom ben je daar plotseling zo zeker van? Je informeert naar het huis van Downing. Goed, goed. Dat is het dus waar. Hij doet er alles van weten. Wie de eigenaar is. Hoe lang geleden ze zijn vertrokken. Ik denk dat er alles. maar één reden kan zijn waarom hij dat wil weten. Hij zegt dat hij het kopen wil. Kopen? Ja, om in te wonen. Hij heeft een soort tweede huis, zegt hij. En dan pikt hij eruit gelijk in dat uit. En dan pikt hij dat eruit. Nou ja, het zou puur toeval kunnen zijn, Kate. Het is een fijn huisje... Zo zijn er Nee, hey, Het is in betere staat dan de rest. Het zou geen slechte koop zijn. Ik moet er niet aan denken dat hij daar gaat wonen. Uitgerekend daar. Wat heb je hem gezegd? Ik, ik was zo perplex toen hij over het huis begon. Ik kon mij nog geen woord uitbrengen. Ik, ik heb Wat gezegd dat hij maar aan jou moest gaan. En toen ben je weggerend als een opgejaagde geit. Nou, als hij dat niet verdacht vond, dan is hij Hij Ik ben niet meteen weggerend. Ik heb even gewacht, alsof er niks aan de hand was. Zo, zo. Ja, je mag heus aannemen dat ik een beetje gezond verstand heb, Ja, neem ik best aan als je er wat van laat zien. Maar zoals je er op het ogenblik uitziet, dat het dik op dat je zwaar in de war bent. Goed, ik ben mijn ongeluk geschrokken, dat geef ik toe. Dat zou jij ook gedaan hebben als je erbij was geweest? Kan zijn. Nou, ik ga maar eens met hem praten. En vertellen wat hij wil weten. Bedoeld over het huis? Ja, wat anders. Oh. En hoor eens, Kate, Ik geloof toch dat het het beste is dat je uit zijn buurt blijft. Van nu af aan sta ik in de bar. Je vertrouwt me niet. Nou? We mogen geen risico lopen, dat weet je toch? Ik ben bang dat ik hem alles zal vertellen. Zeg het maar, eerlijk. Ik wil toch niet zeggen dat je het met opzet zou vertellen, Kate. Maar oh, dank je wel. Maar hij is een man en jij... Ja, ben ik. Jij bent een meisje zonder ervaring hoe je met zo iemand moet omgaan. Ja, ik heb lang genoeg met jou opgetrokken. Heb ik al een nodige ervaring weer opgedaan. Doe wat ik je zeg. Kom niet in de baar, hoor je. En blijf uit zijn buurt als je me in het dorp ziet. Tenminste, als hij hier voorlopig blijft natuurlijk. Ik doe wat ik zelf wil. Kijk dat, begint kan toch in godsnaam. Ik heb er genoeg van me door jou de wet te laten voorschrijven. Ik doe wat ik wil. Als je me niet vertrouwt, dan kan me dat ook niet schrijven. Het gaat er toch niet om of ik je vertrouw. Oh nee. Het gaat ook om alle anderen hier. Daar moet ik rekening mee houden. En ze denken er hetzelfde over als ik. Ja, jij bedoelt dat je ze dwingt er net zo over te denken als jij. Ik zou een vergadering kunnen beleggen. Oh ja. Weer zo'n fijne vergadering. Oh. Godman, je maakt je belachelijk als je vergadering gaat houden om uit te maken hoe je je eigen dochter de wet kan stellen. Als het moet, doe ik het. Dan zou ik ze hetzelfde zeggen wat ik jou heb gezegd. Ik ben het meer dan beu om het doen en laten door andere mensen te laten bepalen. Van nu af aan doe ik wat ik wil! Wat is er toch met jou aan de hand? Misschien heeft hij verder mijn hoofd wel op hol gebracht. Goeie God. ik heb je toch gezegd dat ik hem aardig vond? Blijf van hem vandaan, Kate. Ik zeg het je niet nog eens. Nou, oh, dat je je woord hield. En dat doe je toch niet. Ik ken je. Ah, goeiedag, meneer. Goeiedag. Heeft Kate u goed bediend? Uitstekend. U bent zeker de beroemde meneer Roach? Nooit nou. geweten dat ik beroemd was. Mijn vrouw heeft mij vaak over u verteld. Oh ja, uw vrouw. Kijk zei me zoiets. Ze kwam hier vandaan, hè? Ze zijn hier weggegaan. Lang geleden, natuurlijk. De, welke familie mag dat geweest zijn? De naam was Shia. Shia? Ja. Ja, ja. Ik, ik meen dat er hier een Shia heeft gewoond. Als ik me goed herinner, niet direct in het dorp, een beetje verderop. Ik geloof het wel. En wilt u nou hier komen wonen? Dat was mijn bedoeling, ja. Wel, uit naam van de gemeente, en ik geloof dat ik namens allemaal spreek, wil ik u hartelijk welkom heten, meneer. Heel vriendelijk van u. Natuurlijk leven we hier heel eenvoudig. Het is geen modern gedoe wat u in de stad gewend bent. Oh, ik heb niet veel nodig. Neem me niet kwalijk, ik heb uw naam niet goed verstaan. Connell. Connell. Wel, uh, meneer Connell. Weet u wat geloof ik het beste voor u zou zijn? Ik zou het prettig vinden als u mij iets kunt aanraden, meneer Roach. Kijk, hier in het dal kan u nergens overnachten. We hebben een jaar geen gasten gehad. En het zal natuurlijk wel een tijdje duren voordat u een woning vindt hè? en op orde bent en zo. Wat ik u nou zou willen voorstellen is dat u, zolang u daarmee bezig bent, in het hotel in de stad verderop logeert. Het is maar twaalf mijl hier vandaan, hemelsblek. Het is er heel goed. Het is een heel zinnig voorstel van u, meneer Roach. Oh, dat is niks, hoor. Dat is niks. Maar ik moet u eerlijk zeggen, nu ik eenmaal hier ben, wil ik liever hier blijven. Oh, zo. Ik vind het prettig, hier. Ziet u? Uh, maar ik zei u, toch dat u nergens kan overnachten. Oh, dat kan me niet veel schelen. En uh, dan is er nog iets, meneer Connell. Wat dan? Ja, het lijkt me beter om er maar geen doekjes op te winden. Ik zou het niet prettig vinden als u zich een verkeerde voorstelling zou maken... en dan later teleurgesteld zou worden. Teleurgesteld over wat? Het is hier in het Dal geweldig moeilijk om iemand te vinden die je een huis kan opknappen. Die mensen, die, die vind je gewoon niet meer, hè? Het kan wel maanden duren voordat u een beetje op bent. Begrijpt u wat ik bedoel? Oh ja, zeker, zeker. Ik begrijp precies wat u bedoelt. Zoals ik zeg, ik zou niet graag willen dat u zich de zaken verkeerd voorstelt, meneer Connell... Maar wat dat betreft is er ook helemaal geen probleem. Hoe zegt u? Ik zei u al dat ik mij best kan behelpen. En dat meen ik, meneer Roach. Ik zal me heel happy voelen als ik in een van die lege huizen kan trekken. Gewoon zoals het erbij staat. Oh. Juist, ja. Ik hoop dat ik u niet teleurstel, meneer Roach. Nee, nee, nee, helemaal niet. Ik, uh. ik zeg het alleen maar omdat stadswensen meestal graag wat... Uh, ja, wat, wat comfort hebben en zo. Ik niet. Alles wat ik nodig heb, is er al. Maakt u zich alstublieft over mij geen zorg. Zoals u wilt. Maar ik denk dat u mij wel zou kunnen helpen, als u wilt. Oh, ja, uh, als ik kan. Het is eigenlijk alleen maar een inlichting. Misschien heeft uw dochter u al gezegd dat ik al een huis op het oog heb. Uh, ze heeft zoiets gezegd, ja. Welk huis was het ook weer? Ik geloof dat ze het het huis van Dowling noemde. Oh, dat? Ja, dat, dat ken ik wel. Ik zou reuze blij zijn als ik dat zou kunnen kopen. Dat zou wel eens niet zo gemakkelijk kunnen gaan. Oh, ik denk dat u er beter aan doet iets anders te zoeken. Wat is er dan met dat huis van Dowling? Er is niks mee, helemaal niks. Alleen maar dat. Ze, nou ja, ze zijn er getrokken, weet u. Weggegaan een jaar of vijf geleden. Hebben ze de boel dan niet verkocht voor ze wegging? ze zijn onbekoopbaar in een streek als deze. De mensen sluiten de boel af en vertrekken. Dan moet ik dus naar ze op zoek. Weet u ook waar ze nu zijn? Nee, hey, dat, dat zou ik niet kunnen zeggen. Amerika waarschijnlijk. Hebt u enig idee waar in Amerika? Nee, geen idee. Er zal toch hier ergens wel iemand zijn die dat weet? Ik dacht van niet. Nee? Als de mensen hier vandaan gaan, verbreken ze meestal alle banden. Van meer dan de helft zou ik niet kunnen zeggen waar ze naartoe zijn gegaan. Dat is jammer. Ja. Het spijt me dat ik niks voor u doen kan. Ziet u, als ik bij benadering wist waar ze nu zijn, dan zou ik een advertentie in een krant kunnen laten zetten om te vragen of ze contact met me willen opnemen. Oh, wou u het op die manier zien te doen? Ik zou geen andere manier weten op het ogenblik. Het kost natuurlijk tijd. Veel tijd misschien. Maar daar is niets aan te doen. Je hebt alle kans dat ze die advertentie niet eens lezen. Dat risico hou je. Nou, ik eraan denk. Ja, meneer Roch. Ik geloof dat iemand mij verteld heeft dat ze naar, naar Boston waren gegaan. Boston? Ja, ik, maar ik weet het niet zeker, hoor. Maar... Het is te proberen. Dank u wel. Oh, niet te danken. Niet te danken. Ik zou graag nog een paar dingen willen weten. Uit hoeveel mensen bestond die familie? Twee maar, vader en zoon. De vrouw was al lang dood. Hoe heette ze? Even kijken, de, de vader heette uh, Pieter. Ja, Pieter. En de zoon? Colin. Enig idee wat voor beroep ze hadden? We waren timmerlui, alle twee. Oh, oh, dat zit goed. Dat soort werk blijf je altijd wel doen, waar je ook terechtkomt. Nou ben ik er toch niet zo zeker van of het wel Boston was... Oh, dat geeft niet, meneer Roach. Als het niet lukt, krijgt u het niet op uw brood. Mag ik u vragen hoe lang u denkt dat het kan duren voordat u ze, ze vindt op die manier? God zal het weten. kan wel maanden zijn. En als u ze nou niet vindt, gaat u dan weer opnieuw beginnen met iemand anders? ja, we hopen maar dat het niet zo ver komt. Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Vertel het eens. Waarom zijn ze weggegaan? Wie? Oh, de, de Dowlings. Ja? Dat weet ik eigenlijk niet. Geen werk genoeg hier voor ze, denk ik. Was het plotseling? Plotseling? Och, ik, ik zou zeggen van wel, ja. ja. U weet hoe de mensen zijn. Ze vertellen je niet altijd wat er in ze omgaat. En was dat ongeveer vijf jaar geleden? Ongeveer, ja. Doet dat dan wat toe? Oh nee, helemaal niet. Alleen maar nieuwsgierigheid. Als je in een huis gaat wonen, dan wil je graag weten wie er voor je in gezeten heeft. Ja, dat zal wel, ja. Kom, ik ga er eens van door. U hebt mij fijn geholpen, meneer Roach. Nou, u het op die manier wilt proberen. Zullen we u wel niet meer zien totdat u van ze gehoord hebt? Oh, ja, dat had ik u nog willen vragen. Ja? Zo even hebt u gezegd dat ik bij de mensen hier welkom ben. Och, zij vriendelijke mensen. Wat denkt u? Zou het iemand iets kunnen schelen als ik voorlopig een beetje ga kamperen in het huis van de Dowlings? In het huis van de Dowlings? Tot ik iets naders hoor. Tja, dat uh, klinkt niet. Ik zou er natuurlijk niks kapot maken. Ik zou er zelfs het een en ander kunnen repareren, als ik er toch ben... De keukendeur is open. Denkt u dat iemand er iets op tegen heeft? Ja, dat, dat kan ik zo niet zeggen. Maar wat denkt u? Ja, ik kwam erop omdat u zei dat het hier aardige mensen zijn. Trouwens, u zei zelf dat ik hier nergens anders in het dal onderdak zou kunnen vinden. Och, ik geloof niet dat, dat iemand er bezwaar tegen zou hebben. Fijn. Ik ga meteen aan de slag. Tot ziens, meneer Roach, en nog wel bedankt. Heeft uw vader u een dagje vrijgegeven? Ik zie dat u een gereedschap ook gebruikt. Ja, dat moet wat aan die deur gedaan worden. Daar zullen ze toch geen bezwaar tegen hebben. Ik verwijzen het nog. Een dienst mee. Waarom denkt u dat de in het huis van willen verkopen? Waarom denkt u van niet? Ik heb niet gezegd dat ze het niet willen. Maar je moet ze natuurlijk wel even zien te vinden. Uw vader heeft me mooi geholpen. Als ik u was, zou ik maar niet al te veel op hem afgaan. Hoe bedoelt u? Oh, niks. Moet ik daaruit afleiden dat zijn spontane vergoeding niet helemaal welgemeend was? U lijkt me af wat u wilt, meneer Conno. Ik, ik geloof dat u er erg goed in bent. Uh, het lag er nogal dik op, hè, dat hij probeert ermee af te poeien. Het is vreemd eigenlijk. Wat vreemd? Ik had gedacht dat uw vader wel de eerste zou zijn die een nieuwe inwoner met plezier zag komen. Het betekent nieuwe klanditie voor hem. Mijn vader heeft niet die gister grote stadsinstelling. Maar hij zorgt er wel voor dat hij een prima barmeisje heeft. <lacht> Hoor hem, u loopt achter. Ik sta niet meer achter de bar. Bedoelt u dat hij u ontslag heeft gegeven? Ik heb ontslag genomen. Ik heb er gewoon genoeg van. En vertrekt u nu binnenkort ook naar de grote stad? Weet ik nog niet. En? Hoe gaat het hier? Oh, heel best. Ik heb vanaf die deed op de golven geslapen. Allebei de kamer staat in bed. Wie gaat er nou voor me zorgen? Voor mij zorgen? Ja. De boel schoon houden, kopen, knoop aanzetten. Oh, dat doe ik allemaal zelf wel. Ho? Ik vind dat het er binnen een week uitziet als een varkensvrouw. Net als bij die twee. De Dowlings? Ja. Na de dood van zijn vrouw was die oude nergens meer. Drank, was het wat hij nog wilde. Kom? Huh? Wat voor iemand was hij? U hebt heel wat te vragen voor iemand die hier kerstvers is komen aanbaaien. Wat kan kom dan nu u schelen? Mocht het kan zijn dat de vader zich inmiddels heeft doodgedronken. Dan zou ik alleen nog maar de zoon moeten zien te vinden, is niet? Ah. Hmm. Ik zou beter met hem te maken kunnen krijgen dan met zijn vader. God, ik heb het zijn leven lang nooit een vriendelijk woord over zijn lippen kunnen krijgen. Zijn leven lang hier, bedoelt u? Hè? Wie weet? Misschien is hij in Boston omgetoverd in een milde oude heer? Boston? Ja. ja. Luister, ik uh, ben hier om een bepaalde reden gekomen. Het viel me al op dat er iets zakelijks in uw tred lag. Zeg het maar. Wat zou u ervan vinden als ik de boer hier eens kwam verzorgen? U bedoelt mijn huishoud? Ik heb het lang genoeg voor mijn vader gedaan. Kan ik er ook net zo goed nu verdienen. Nou, ja, daar zit wat in. Bovendien ben ik nieuwsgierig. Oh. Ik zou misschien wat over boeken catalogiseren kunnen opsteken. Ja, je kunt nooit weten hoe dat hier in het dal eens te pas zou kunnen komen. Hm? Nou, wat vindt u ervan? Wilt u me hebben? Ja, zou ik het wel kunnen betalen? Oh, ik betaal er maar zoals het u uitkomt. Het is toch geen onderhandelen? Zou ik terug eerst te weten moeten komen hoe de prijzen hier liggen? Oké, okay, dan wilt u me hebben? Hoe zou ik dat kunnen weigeren? Uw vaders pech is als het ware mijn geluk. Ja, nou, zo verdienen loon. In welk bed slaapt u? In de voorkamer, hoezo? Dan nou, neem ik het andere. Wat zegt u daar? Ik ga naar de achterkamer. Daar komt niets van u. Ik denk toch niet dat ik bij u geslapen, hè? Wat dat betreft verleen ik geen diensten. Toch moet ik tenminste niet. Ik wist niet dat u bij mij wou komen wonen. En waarom niet? Maar het huis van uw vader is hier vlakbij. Ik heb u toch gezegd dat ik het daar meer dan zat ben. Dat is iets tussen u en hem, daar blijf ik buiten. Er is iets tussen mij en het hele dal. Ik heb er geen idee van. Ze denken allemaal dat ze me kunnen bederven. Wat zullen ze ervan zeggen als u bij mij intrekt? Ze mogen zeggen wat ze willen, het kan me niks schelen. Dat kan je nou wel zeggen, jonge dame. Wat is dat met u baan? Dacht u dat u een opspraak zou komen als u met mij onder één dak zit? Ik denk aan de mensen, uw buren, mijn buren. Als ik hier zou komen, dan zou dat... dan zou dat uw plannen in de waar brengen, is niet? Ik ben er bepaald niet op uit om een schandaal te verwerken. Meteen al de eerste week dat ik hier ben. Sinds wanneer veroorzaakt een man die een huishoud voorneemt een schandaal? U kent de mensen hier beter dan ik. Misschien klopt het niet helemaal met het werk van u. En wilt u niet dat iemand erachter komt? Doe niet zo belachelijk. Is het belachelijk, meneer Connell? Ja. Bewijs dat dan. Neem aan. U weet wel wat u wilt, hè? Doet u het. Alsjeblieft. Goed dan. Oké. Okay. Ik zal er nog wel eens spijt van krijgen. Kom nou, het zal ik zal u niet vergiftigen. En u zal best een paar pondjes mogen aankomen. U bent het vel overbeen. Kom, vanaf het eten klaarmaken. Dag. Dag. Okay. Ik begon me net af te vragen of u er vannacht misschien vandoor was gegaan. Ik heb alleen maar een wandelingetje door het dal gemaakt. Het is de mooiste tijd van de dag, weet je. Jazeker. Dat kerkhofje ziet er zo vredig uit als de zon achter die berg vandaan komt. Ben je met het ontbijt bezig? Het, het is zo klaar. Mooi. Morgenlucht maakt hongerig. Ja. Omdat het is wijf van wat hij de buren maakt. Ze naar buiten kijken en nu is hij rondspoken. Ik voel het zijn zij goed en wel zijn opgestaan. Hoe ben nou bent u eigenlijk de deur uitgegaan? Hmm, het is wat half vijf, het was net licht. Hmm. Heb je eigenlijk goed geslapen? Waarom niet? Vreemd bed en zo. Oh, maakt me niks uit. Twee uur ben ik wakker geworden. Ik dacht dat ik in een zwerver buiten hoorde. Oh ja? Bent u gaan kijken? Nee, ik ben maar blijven liggen. Dacht ik me wel verbeeld zou hebben. En u vindt hij praktisch geen zwervers. Nee, geloof ik ook niet. Maar u moet niet gek opkijken als er s morgens eens zes een keer op u geschoten wordt tijdens zo'n frisse dochterwandeling. Zijn u niet gewend aan zonderlinge zoals u? Nou, dat zou mooi zijn. Ze doodgeschoten door een buurman die me voor een. een vos hield smakelijk einde aan een glanzende loopbaan. U kan ontbijten. Ah. Gaat het op uw kamer brengen. Nee, ik eet het hoeft niet. Ik, uh, ik eet hier wel in de keuken. Nee. D dit is geen plaats om te eten. Iedereen in dit gezegende land eet in de keuken. Nee, u dan niet. Hoe slaat dat op? Ik, ik wil alleen maar natuurlijk op uw kamer eten, dat is alles. Nee, maar ik wil hier eten. Nee. Maar. Oh, wacht, de keuken is jouw domein. Doe u dat soms? Ik wist niet dat jij zo ouder bent soms. U mag van me denken wat u wilt... Het is beter dat u binnen eet. Ook goed, in zin. Van nu af aan eten we dan alle twee binnen, oké? Okay? Oh, dat vind ik best. Beetje gezelligheid mag ik wel. Net zo goed als een ander. Zo. Het is half acht, ik moet maar eens oh. aan het werk gaan. Oh ja. Boeken catalogiseren. Ik wou vandaag wat schilderen. Wat schildert u? Daar heb je me helemaal niks van verteld. Ik bedoel het huis opverven. Die kamer hier heeft oh, dringend een kwastje nodig. U laat er geen gras over groeien, hè? Eind volgende week bent u zover dat de Dowling's het niet meer zouden herkennen. Misschien kan ik ze maken dat het hun huis helemaal niet is. Dan zou ik het niet eens van ze hoeven kopen. Ja, dan zou u toe in staat zijn. Wie kan dat nou zijn? Dit uur? Je vader. Komt zijn dochter terughalen uit een poel van het verderf. Dat zal hij wel laten. Wacht, eens, nee, het is waarschijnlijk de jongen van de broodwagen. Ik heb tegen hem gezegd dat hij brood moest bezorgen. Oh, er komt niks van in. Ik zal die snaak gauw vertellen dat hij weg moet wezen. Enige geborgen u hier te eten krijgt, Bakke. Einde handig. Oh, u bent het. Um. Goedemorgen, pater. Mag ik binnenkomen, Kees? Ik wou je even spreken. U kan wel even in de keuken komen als u wilt. Best. Hier lang. Ik hoop dat ik niet ongelegen kom op dit uur. Oude huigelaar. Kate, dat zeg je niet tegen een priester. Oude huigelaar. kom tenminste een beetje respect voor mijn boord hebben. Kom dan niet met die onzin aan dat je bent gekomen om mijn ziel te redden. Ik weet precies hoe de stil stilzitten. Mijn vader heeft je natuurlijk laten roepen en toen ben je meteen komen aanrennen. Geef het toe als je een vent bent. Ik ontken het niet, Keet. Nee, omdat je dat niet kan. Ja, dat let niet om zelf te komen, dus stuurt hij jou... Om me wijs te maken dat ik zwaar zondig met hier te gaan wonen. Maar ik kan je vertellen, eerwaarde vader, dat die ouwe zich niet om mijn ziel ongerust maakt, maar om zijn eigen archie. Hij vindt je toch met zijn vingers zoals altijd. Kate, wil je even naar me luisteren? Is dat nou voor lukt? Wil je naar me luisteren, of wat het te zeggen? Oh, klets maar raak hoor, als het je lol doet. Ik heb eindeloos moeten luisteren naar jullie allemaal. Kate, ik zit hier niet als priester. Maar als vriend, ja, dat ken ik. Huns het is waar... Dit, dit heeft niets met het geloof te maken. Dat is maar goed ook. Het is een kwestie van, van sociale verantwoordelijkheid. Wat? Wij zijn allemaal bij die zaak betrokken, Keet. Het hele dal en ik ook als buitenstaander. Je hebt verplichtingen tegenover die mensen, of je wilt of niet. Je hebt het recht niet om alles door een grill in gevaar te brengen. Jij bent bang? Achter je mooie woorden zitten te klaar. Ja, Kate, de mensen zijn bang. En eerlijk gezegd, ik ben ook bang. We begrijpen geen van allen waarom je dit doet. En niemand van jullie neemt aan dat ik maar enig gezond verstand heb. Daar gaat het nu niet om. Oh nee. Je bent een meisje zonder enige ervaring. Wat de buitenwereld betreft. En wie zijn schuld is. Dat doet er niet toe. Het is zo. Die mag niet. Die mag gewoon aardig zijn. Maar hij is erop afgericht om dingen uit te vissen. Daar kun je niet tegen op. En dan nog wel hier in zijn huis. Keet, hoe goed je het ook bedoelt. Je zou je mond voorbij kunnen praten zonder dat je het zelf beseft. Misschien is hij hier helemaal niet naartoe gestuurd. Best mogelijk dat het pure fantasie van mijn vader is. Ik wou dat het waar was. Maar daar ziet het niet naar uit. Weet jij hoe ze hem hier noemen? Hm? Meneer Weterag. <laughs> hij is hier pas twee dagen. En toch heeft hij kans gezien om met bijna iedereen een praatje te maken. Oh, allemaal heel terloops hoor. Maar zo af en toe strooit hij hier en daar een paar vragen ja, dat is door. Ondiefschier! Oh, Keet, waarom heb je de feiten niet onder ogen zien? Je speelt met vuur! Ik weet wat ik doe. Kan zijn, maar er zijn mensen die zeggen dat je met opzet alles zou willen vertellen om het hele dal hier een hak te zetten. Oh ja, dat geloof ik graag. Ik geloof dat natuurlijk niet. Ik, ik weet dat je ons nooit in de steek zult laten. Niet bewust, tenminste. Daar vreem je nog wel zeker van te zijn. Ik weet dat ik op je kan rekenen, hè. Als het erop aankomt. Misschien hebben jullie te lang op haar kunnen rekenen. Misschien is het daarom zo ver gekomen. Onzin. Hoofdzaak nu is om je uit de gevaarlijke zone te halen. Jij moet hem zeggen dat je dat baantje opgeeft. En wat maakt dat voor jullie uit? Dat zou voor allemaal al een opluchting betekenen. Dat laat alleen maar zien hoe stom jullie zijn. Ah, je kunt moeilijk van stom spreken als iemand voor maken waarschuwt. Nee, maar dat betekent dat je ervoor wegloopt. Ik ga er tegen in. begrijpt dan niemand van jullie dat. Maar ik zie geen enkel verband tussen bij hem inwonen en dat erin ingaan. Dat zal ik je dan uitleggen. Laten we aannemen. Alleen maar aannemen dat hij een... Nou goed, dat hij niet is wat hij beweert. Wat zou dan in de eerste plaats een argwaan opwekken? Ja, tjie, dat is moeilijk te zeggen. Ja, dat komt omdat je niet nadenkt. Het eerste dat hem zou opvallen is wanneer er iets zou veranderen na zijn komst. Als bijvoorbeeld dat meisje van Roach plotseling niet meer achter de bar zou staan zoals mijn vader wilde. Of sterker, als ik plotseling dit baantje zou laten schieten en weggemoffeld zou worden zoals jij wilt. Ja, dat zou het verstandigste zijn. Het zou de aangewezen manier zijn om te laten denken dat ik iets wil verbergen. Van het een zou die gemakkelijk op het ander kunnen komen, begrijp ik? Ja, wel inkomen, Aan maar... de andere kant, als ik mijn best doe om het hem hier aangenaam te maken... ...dan ben ik de laatste die hem zou wantrouwen, begrijp je dat wel? Want het is ook een gevaarlijk spelletje, En dan heet. is er nog iets. Als ik hier ben, kan ik een oogje in het zeil houden. Dan weet ik meteen of die gevaarlijk kan worden. Ja, allemaal goed, of wel, maar de mensen... We moeten me alleen maar vertrouwen. Jij zal me ook moeten vertrouwen. Niet dat ik me daar iets aan gelegen laat liggen, hoor. Ik blijf hier, hoe dan ook. Dan heb je me nog ongeruster gemaakt dan voor ik hier kwam. Ja, dat is je eigen schuld niet de mijne. Kate, wat je me nu juist hebt verteld... is dat werkelijk de reden waarom je hier bent? Ja. De enige reden? Het is een reden, dat is voldoende. Nee, ik moet je nog iets vragen. Uh, uh, hebben jullie samen iets... Uh, Jij en die man. Wat moet je met je eigen zaken? Het zijn mijn zaken. Het gaat je niks aan als priester niet en als zogenaamde vriend niet. Ik heb gezegd dat je me moet vertrouwen. Meer zeg ik niet. Ga nou maar weg. Kate. Ik moet het weten. Ga weg. Goed. Goeiedag. Kate. Daar kunnen ze dan allemaal eens over nadenken. Word wakker. Wat wakker. Huh? wat? Wordt huh? de dan wakker. Huh? wat is er verdomme aan de hand? Hoe laat is het? Ze lopen over het huis. Huh? Ze je eruit. Heet. Wie? Ja, dacht je, de mensen uit het dal. Op een andere manier kunnen ze me hier niet uitkrijgen en proberen ze huh? het, het zo. Stus, stus. Ik, ik hoor niks. Ik verbeeld het me niet. Ze waren hier, ze waren hier. God, kalm, ik een ik geloof je. Gooi je steden naar mijn raam. Ja, rustig, ik ga kijken. Blijf jij hier? Nee, ik laat me niet alleen. Ik ga alleen naar de kamer hiernaast. Hier, hier, doe deze dik. Het geldt als een Esperblad. Goed. Rustig, hè? ik ben zo terug. Do, doe het licht niet aan, anders vindt je. Nee. Meneer Rustig, keren nog? Ik kom zo. Nou, je, je hebt het je niet verbeeld. Het is voor rommel. Ja, wat hebben ze tegen de ramen gegooid? Kluiten modder. Fijn, hoor. Genoeg om je schrik aan te jagen, maar net niet genoeg om het in scherven te gooien. Zijn ze genoeg? Nee, ik denk het niet. Ik, ik zal eens buiten gaan kijken. Oh, nee. Ik ga niet naar buiten. Dat is nou niet bang? Ik heb een zak gehad. Alsjeblieft, ga niet naar buiten, alsjeblieft. Weet je wat, ga jij nou naar de keuken en maak wat koffie. Ja? Voor je klaar bent, ben ik weer terug. Ik ben, ik ben, bang. Ik wil hier blijven. Doe nou, Kate, Wees nou flink. Je hoeft helemaal niet bang te zijn. Verschrikkelijke mensen. Ze zijn vast al lang weg. Ze hebben een zin. Nou, ja. maak jij koffie, oké? Okay? Beetje beter? Beetje. Morgen lach je doen. Ze kunnen terugkomen. Morgennacht, iedere nacht. Als ze dat doen, dan zal ik ze opwachten blijft er helemaal goed als goed. Ik ben een blok aan uw been. Het is misschien beter dat ik wegga. Waarom ben je er zo zeker van dat ze achter jou aan zitten? Ik weet het. Het is ook mogelijk dat ze het op mij gemunt hebben. Waarom? Kijk, ik, ik ben niet achterlijk. Zelfs ik heb in de gaten dat er hier in het dal iets is dat de mensen voor zichzelf willen houden. Waarom denkt u dat? Oh, ik, ik weet het niet. Allerlei kleinigheden. Het kan zijn dat die scène van vannacht een soort waarschuwing was. Voor zover ze weten had het ook mijn kamer kunnen zijn in plaats van jou. Zal ik u eens wat zeggen? Als je daar behoefte aan hebt. De mensen denken dat u hier naartoe bent gestuurd. Om rond te neusen. Ja. ja, dat weet ik. Wist u dat? Allicht heb ik dat gemerkt. Maar weet je, Kate, dergelijke dingen laten mij koud. Hoe bedoelt u dat? Jarenlang heb ik me er veel aan gelegen laten liggen wat de mensen van mij dachten. Ik wou graag de indruk wekken dat ik een belangrijke baan had... dat ik carrière zou maken. Dat is nu allemaal veranderd. Ik ben niemand meer verantwoordingsschuldig. Ik kan me eigenlijk niks meer verdommen wat ze van me denken. Hier in het Dalf, waar dan ook. Ze vinden dat u te veel wilt weten. En is dat zo? Ik vind van wel, ja. Vind je het vervelend? Ik kan me niet schelen. Hm. Maar de mensen houden er niet van. Nee, dat dacht ik wel. Nou, dan vraag ik toch niets meer. Zal dat wat uitmaken, denk je? je u zal tenminste niet meer naar hun jachtverhalen hoeven te luisteren. Als er hier iemand nieuwsgierig is, vinden ze het fijn om hem in de maling te nemen. <laughs> ja, dat dacht ik ook al. U bent niet op uw achterhoofd gevallen. Och, jij zou het niet prettig vinden om een onnozele werkgever te hebben. Hm? Wat u van mij dat ik het u vertel? Hebt u daarom goed gevonden dat ik hier kwam? Me wat vertel? Nou, of er iets zit al van de mensen niet willen dat u het weet. Ik heb je als huishoudster aangenomen, Kate. Ik heb geen behoefte aan een spionne. Ik ben anders dan de anderen, weet u. Ah. Ik moet u zeggen, ik haat dit al. Ik haat elke steen en elke boom en iedereen die hier woont. Uh, aanwezigen uitgezonderd, hè, ik. ik. U hoort er niet bij dat is waar. Ik ook eigenlijk niet. En daarom blijf ik hier, in dit huis. Het kan me niet schelen wat van plan zijn. Ik blijf hier, was dat alleen maar hangt. Al maar weet je, weet je zeker dat je daar verstandig aan doet, Kate? Ik haat ze. En dat zal ik ze laten zien ook. We moeten vooruitkijken, weet je. Het zou kunnen zijn dat ik... Nou ja, dat ik hier weer weg moet. Hoe bedoel je? Nou, als het kopen van dit huis op niks uitloopt... Of, of, of een ander huis in dit dorp... dan moet ik tenslotte wel opstappen. Maar jij zou hier verder moeten leven. Ik zou ook weg kunnen gaan. Maar dat zou je niet doen. Hoe komt u daarbij? Hoe oud ben je nou? 23? Hm? Als je weg had gewild, had je dat toch al lang gedaan? Nee, je moet hier wel sterke banden hebben, Kate. Oh ja. Ik ben een heel trouwhartig persoontje. Dat zeggen ze tenminste. Dat strek je tot de eer. Kate, ik wil je één ding zeggen. Wat de mensen ook mogen denken dat ik hier voor obscure dingen kom doen. Er is één ding waar ik niet voor ben gekomen. Dat is jou over te halen alles te verraden. Begrijp je dat goed? Ja, en geloof je me ook? Ja. Goed. Nou, geef me dan nog maar wat uh, koffie. En laten we weer gaan slapen. Vertel me eens. Hoe anders ga je het wanneer je iemand die je lief hebt verliest? Ik bedoel, hoe kom je ooit zover het aanvaarden? Ik zou niet zo. Het spijt me. Ik had niet moeten vragen. Waarom niet? Het is alleen moeilijk om daar een zinnig antwoord op te geven. Ik geloof dat het zo zit. Als iemand die na aan het hart ligt sterft, dan is dat niet zozeer een kwestie van proberen het te aanvaarden. Nee, je, je zult het wel moeten aanvaarden. Er is geen alternatief Kate. De dood is zo onherhopelijk. Ja. De dood is onherroepelijk. Nou, vooruit. Laten we gaan slapen. Goedemorgen. Bent u meneer konon? Goedemorgen, pater. Niemand kan u verwijten dat u geen aandacht aan uw parochianen besteedt. <laughs> Ik uh, heb geklopt, maar u hebt het blijkbaar niet... is er niet... op het ogenblik niet. Ze is naar haar vader om boodschappen te doen. Oh ja, Kate. ja. Is ze al een beetje gewend hier? Ze zou heel wat vlugger wennen als de mensen haar met rust lieten. Als dat op mijn bezoek van gisteren is, laat dan verzekeren. Ik heb het ja. nu over wat er vannacht gebeurd is. Oh ja? Wat was er dan? Er was iemand op het fijne idee gekomen om te proberen... ...Kate in doodsangst het huis uit te jagen. Het kan ook zijn dat het om mij te doen was hoe dan ook. Kate was in paniek. Uh, is er uh, geweld gebruikt? hangt er vanaf wat u geweld noemt. Als u het mij vraagt, ja. Ik had niet gedacht dat het zover zou komen. Ze waren er veel op tegen dat ze bij u zin gaan wonen, maar ik hoopte... Wat hoopte u? Dat het gezond verstand zou winnen. Uh, aan beide kanten. Maar nu u ziet dat dat niet het geval is, wat gaat u nu doen? Wat ik ga doen, meneer Conlon? Om er een eind aan te maken. Ik, ik geloof niet dat ik veel kan doen. Ik, uh... Ze zouden toch zeker wel naar u luisteren? U bent toch hun uh, geestelijk leider, of hoe dat ook heten mag? Als u zegt dat het afgelopen moet zijn met keten te bedreigen, zouden ze u dan gehoorzamen? Ja, dat ligt niet zo eenvoudig. Nee. nee, dat heb ik gemerkt. U bent erop tegen dat ze hier is, net als al de anderen. Ach. Dat heeft ze me verteld. U laat het wel oogluikend toe wat er vannacht gebeurd is. Komt zeker in uw kraam te pas. Nee, daar gaat het niet om. Oh nee. M Meneer Connell, u overschat mijn invloed op deze gemeente. Als u mijn ondervinding had, dan, dan zou u weten hoe ondoenlijk het is om mensen te leiden... die al een standpunt tegen iets hebben ingenomen. Dus u laat u door hen leiden. Gaat het op die manier? Nou, dat is dan wel een soepele benadering... Ik uh, zal met ze praten over vannacht. Ik hoop dat het helpt, maar ik kan het u niet beloven. Zo staan de zaken, meneer Connell. U bent wel openhartig. Ik mag er geen doekjes omwinden. Weet u... Ja. Vroeger was ik een idealist, meneer Connell. Ik ook, maar... Toen ik jong was, dacht ik dat er op de wereld alleen maar goed en kwaad bestond. En ik meende dat het mijn taak was om de mensen te helpen kiezen tussen die twee... Maar dat was niet zo. Mijn ervaring was dat ze dat soort hulp maar heel zelden nodig hadden... wat ze mij vroeger was hen te helpen kiezen tussen twee soorten kwaad. Wat is het minst slecht? Daar gaat het om in het leven. Tot dat gebied heb ik mij moeten beperken, een veilbaar man. Als ik het zeggen mag, pater, ik krijg de indruk dat er een last op uw geweten drukt. Dat is het risico van het vak, meneer Conlon. Zo bedoel ik het niet precies. Sinds ik hier ben heb ik hetzelfde geconstateerd bij bijna iedereen met wie ik heb gesproken. Mm -hmm. Iedereen behalve Kate. Iedereen behalve zij schijnt over iets in te zitten. Iets waarover ze niet willen praten. En die zogenaamde last op ons geweten, zo die al bestaat, wilt u per se erachter zien te komen wat die is? Hebt u uw nieuwsgierigheid zo weinig in de hand? Misschien is het een soort mededogen, pater. Dat begrijp ik niet. Kijk, als een goede buur in moeilijkheden zit, zijn wij allemaal geneigd om een handje te helpen. Helpen? In uw functie hebt u daar toch al een begrip voor? Niet. Meneer Colmore, wie bent u? Doet dat er toe? Ja, dat doet er heel veel toe. Er zijn er in het dal die denken dat u iets anders bent dan waarvoor u zich uitgeeft. Als dat zo is, dan heb ik u niets meer te zeggen. U hebt een opdracht die u naar beste vermogen moet uitvoeren, maar... Als u gewoon bent wat u zegt, dan heb ik u wel degelijk iets te vertellen. Iets waar u heel goed naar moet luisteren. Ik luister. Wat uw drijfveer ook mag zijn, gewoon nieuwsgierigheid, compassie voor uw medemens of wat dan ook. Ik wil u alleen maar zeggen, dat als u doorgaat met inlichtingen te verzamelen, daar niets goeds uit voortkomt, bepaald niets goeds. Is dat een bedreiging? Nee, meneer Colonel, nee, dat is geen bedreiging. U bent niet in gevaar. Nou, nou wat er vannacht gebeurd is, weet ik dat nog niet zo net. Dat bedoel ik helemaal niet. Andere mensen zullen de dupe worden, volkomen onnodig. Als u iets van mededogen in u hebt, dan vraag ik u daarmee rekening te houden. Maar kan de waarheid dan voor altijd worden ingeblikt? Waarom niet? Als het een bittere waarheid is. Als het alleen maar ellende teweeg brengt wanneer het geopenbaard wordt. En niemand deert wanneer het verborgen blijft. Ik moet erover nadenken. Dank u. Zoals ik zei... Er hangt erg veel vanaf wie ik ben. Ja. Goedendag, meneer Connell. Pater? Ja? Ik wou u iets vragen. Gaat u gaan. Hebt u wel eens de zon zien opkomen... Boven het kerkhofje. Nee. Ik wel. Ik kijk er iedere ochtend naar. Het fascineert me steeds weer. U bent een merkwaardig man. meneer Connell. En in de ogen van de mensen hier een bemoeial. Ja. Misschien hebben ze gelijk. Weet u. Er is één ding dat me sterk opvalt op dat kerkhof. Oh ja? Dat naamloze graf. Dat graf dat geen grafsteen heeft en toch het enige is dat blijkbaar met grote zorg wordt onderhouden. Is dat niet vreemd? Alle andere graven hebben grafstenen. Ze zijn overwoekerd met onkruid. En dit graf zonder steen ligt er het mooiste bij. Ik vind dat opmerkelijk. Goedendag, meneer Conal. Goedendag. Ik had er een gevoel van dat wij elkaar zouden tegenkomen. Vroeg of laat. Zoals de mot en de kaarsvlam. Misschien wel. Wou u het graf komen verzorgen? Nee, dat is niet nodig. Nee. Ik weet waar u hier woont. Het huis van de Dowlings. Het huis van de Dowlings het is een fijn huisje. Ik heb gehoord dat u overdenkt om het te kopen. Afwachten, hoe het hoort. Weet u waar ik woon? Dat kan ik wel raden. Waar dan? Ergens op de berg? Maar u zou het nooit vinden. Dat zal ook niet de bedoeling zijn, denk ik. U weet alles al. Nee. Een heleboel dingen weet ik niet. Wat dan? Waar uw verblijfplaats is, bijvoorbeeld. Wilt u zien waar? Ik ga het alleen maar als voorbeeld. Ik meen het. Wilt u het zien? Als u wilt, laat ik het u zien. Mint u dat werkelijk? Hoezo? Bent u bang? Nee, ik ben niet bang. Dan vraag ik dan. Ik breng u ernaartoe. In een uur bent u weer terug. Dat wil zeggen dat ik nog op tijd voor het ontbijt kan zijn. Oké, okay, meneer Darling. Ik ga met u mee. U weet dus wie ik ben. Nu, in ieder geval wel. Loopt u voorop. Ja, doe maar. We moeten we hier langs? Ik ben geen berg, Het is eenvoudig, als je maar weet waar je voeten moet neerzetten. Nou, vanuit. Ik ga eerst, kijk maar hoe ik het doe. Ja, uh, alright. Kijk uit! Weet wat ik doe? Nou, kom dan. Ik, ik, ik zal het proberen. Afgronden hebben me nooit zo ergens aangetrokken. Het is een dikke 100 meter. Loodrecht recht naar beneden. Dank u. Aan de hand. Ik kan niet verder. Kijk dan naar de steunpunten voor je voeten. De volgende is zo wat twee meter weg, dat haal ik niet. Ik toch wel? Dat kan twee dingen betekenen. Of je, je hebt elastieke benen of, of je bent hier eerder geweest. <lacht> Grapjes. Nou, wat, wat, wat moet ik nou doen? Zou het niet beter zijn als ik dat dan u zelf over lig? Dan donder ik naar beneden. Misschien wil ik dat juist wel. Doe nou, help me nou. Goed dan. Dan ziet u wat ik bedoelde toen ik zei dat u mijn hand nooit zou kunnen vinden. Ik, ik begrijp het. Maar doe nou, help me nou. Nou, mijn hand. Nee, die andere, die andere. Te hard trekken. Huh. Mooi. Dat was toch simpel, hè? Maar u houdt niemand die u een hand reikte. Nee, ik niet, nee. Ja, hoe, hoe, hoe doet u dat dan? Dat is mijn geheimtje, meneer Kornel. Dat ga ik u niet vertellen. Goed, goed, goed. Zo, zoals u wilt. Ja. Deze kant uit. Het hol ligt aan het eind van dit pad. Het moeilijkste gedeelte is voorbij. Voor het moment... Een nederig verblijf. Maak het u gemakkelijk. U hebt hier wel een uniek uitzicht. Er gebeurt niet veel in het dorp, dat ik van hieruit niet zien kan. Kijk hier eens door. Links ziet u de weg naar het dal. Daar langs zag ik u aankomen, vijf dagen geleden. En recht voor u uit, is het huis van Roach. Daar gingen we het eerst naartoe. En rechts van de pub, als u kijkt naar een tikkeltje versteld... Ja u praktisch in het huis van Dowling kijken? Kon u het veel schelen dat ik erin trok? Ik heb er toch niks aan. Oh, ik zie dat ketel op is. Ze hangt de was op. Ja, er wordt fijn voor u gezorgd. Wilt u niet weten wie ik ben? Alle anderen hier in de omgeving schijnen dat belangrijk te vinden. Voor mij is het belangrijk wat u weet. Daarom hebt u mij hiermee naartoe genomen. Als het erop aankomt, weet ik niet zoveel. Laat eens horen. Ik weet dat de mensen hier een geheim hebben. En nu ik u ontmoet heb, is het duidelijk dat u daar de hoofdrol in speelt. Ga door. Hoezo, ga door. Er komt nog wat bij. O ja? U moet geen spelletje met me spelen. U bent niet achterlijk. Wat weet u nog meer? Nou, de rest kan ik alleen maar gissen. Vertelt u me één ding. Dat graf zonder steen. Is dat van uw vader? Ja. Hebt u hem ver... omgebracht? Ja. Ik heb hem omgebracht. Dat verklaart een hoop. Maar weet u waarom ik het gedaan heb? Geen idee. Het belangrijkste weet u nu. Dan kan ik u niet zo goed vertellen hoe het gebeurd is. Het had dat te maken met Kate Roach? Of had u dat ook al vermoed? Jullie hadden een verhouding. Dat was eigenlijk vanzelfsprekend. We waren de enige jonge mensen die er nog in het hele dal te vinden waren. En toen moeder gestorven was, liep Kate altijd bij ons in en uit om een handje te helpen. Had uw vader iets tegen haar? <laughs> nee. nee, dat niet. Hij zou de hemel op zijn blote knieën gedankt hebben als ze bij ons was komen wonen als mijn vrouw. Maar dat was onze bedoeling niet. We waren van plan om hier weg te gaan. Ergens naartoe waar ik een behoorlijke toekomst zou kunnen opbouwen. En dat wou hij niet? Hij wou alleen nog maar drinken. En om dat te kunnen doen had hij mij nodig om de werkplaats lopende te houden. Zelf kon ik geen slag meer uitvoeren. De zaak trevel op mij toen ik nog een jongen was. Ik werkte net god beter het in de hand dat hij zo zoop. Maar als u was weggegaan... Oh ja, het klinkt misschien hard. Weggaan en hem aan zijn lot overlaten. We hadden er recht op ons eigen leven te leiden zonder hem op onze nek. Ik zou hem natuurlijk wel geld hebben gestuurd... maar ik was wel krankzinnig als ik hier zou blijven en ons door hem omlaag zou laten halen. Wat is er toen gebeurd? Ik had hem niet verteld wat er van plan waren... Kate had het wel gewild, maar ik dorst het niet. Twee jaar lang hebben we gespaard. Zo was pas zestien toen we begonnen. Toen hadden we juist genoeg voor de overtocht naar Amerika... en iets om daar even voet aan de grond te krijgen. Bijna 2000 pond. Ik kan u zeggen dat we het overal bij elkaar hebben moeten schrapen. De enige man in het dal die nog gieriger was dan mijn vader was Tim Roach. Kate en ik kregen alle twee een hongerloontje. Ik begrijp het. En we dan ook. We hadden het geld... We konden weg. En toen... Toen heb ik het hem verteld. Ik heb hem verteld dat we bij hem weggingen. Wat zei hij? Eerst wou hij het niet geloven. Hij kon het eenvoudig niet geloven. En de slotte haalde ik ons spaargeld tevoorschijn... en spreidde de bankbiljetten voor hem uit op de keukentafel... om hem te laten zien dat ik de waarheid sprak. Toen deed hij het... Met zijn uitpuilende dronkenmansogen staarde hij naar het geld. Je zou zweren dat hij onder hypnose was. En toen, opeens, voordat ik de kans zag om hem tegen te houden, veegde hij alles van de tafel. Zo in het vuur. Oh, god. Hebt u ooit geld zien branden, meneer Connell? De vlam heeft een vreemde kleur, die ik nog nooit eerder had gezien. En daarna ook nooit meer. Maar het was meer dan geld dat er in rook opging. Het waren al onze dromen, al onze hoop op een beter leven hier ver vandaan. Dat geld was onze enige mogelijkheid. Twee volle jaren van ploeteren en kromliggen joeg hij met één handbeweging in het vuur. Toen sloeg u hem dood, ja. En ik kan u zeggen dat ik het niet alleen maar in blinde woede deed, of per ongeluk. Ik ging op hem af met de bedoeling hem te vermoorden. Er was niets dat ik liever wou. Pas toen ik het gedaan had, had ik spijt. Had ik medelijden met die arme stumper. Ik holde naar Roach om het Kate te vertellen. Het was al tegen twaalf. Hè? Er was niemand meer in de pub. Behalve zij en haar vader. Hij kwam op het idee. om het geheim te houden. Kate was er vanaf het begin af aan tegen. Ze zei dat het ons nooit zou lukken. Vroeg of laat komt het toch uit, heeft ze altijd gezegd. En wat vond u daarvan? Eerlijk gezegd lokte het me niet aan om twintig jaar te zitten. Alles leek me beter dan dat. Dus heb ik geluisterd naar wat hij te zeggen had. En tenslotte kreeg hij zijn zin. Zoals altijd. Maar waarom? Wat, wat had hij ermee voor? De laatste vijf jaar heb ik daar telkens en telkens weer over nagedacht. Soms dacht ik dat het alleen maar zijn manier was om Kate thuis te houden. Zijn manier om haar hoop en verwachting de grond in te boren. Hij wist wel dat zolang ik hier was, hij nooit weg zou gaan. Gelooft u werkelijk dat hij het daarom deed? Ik weet het niet. Er was misschien nog een andere reden. Hij zou, het zou hem weer een kans geven om het hele dal te laten zien wat voor een prachtvent hij toch wel was. Het eerste wat hij zei was dat iedereen moest beseffen dat ze er allemaal bij betrokken waren. Anders zou het natuurlijk uitlekken. Dat lag voor de hand. Dus liet hij meteen iedereen bij zich komen. Midden in de nacht? Midden in de nacht. Hij hield een bijeenkomst in, in de pub om drie uur in de morgen. Hij kreeg ze bij elkaar en vertelde wat er gebeurd was en wat er nu te doen stond. Ze zouden moeten zeggen dat u en uw vader naar Amerika waren vertrokken. Dat ten eerste. En verder zouden ze mij van eten en kleren moeten voorzien... als ik me voorgoed hier op de berg zou terugtrekken. Dat was zijn meeste Dat deed ze wat. Ik zag al hoe ze zich verlekkerde bij de gedachte, Hoe fijn het zou zijn om iedere dag naar die berg op te kijken... en te beseffen hoe goed ze wel voor me waren. Als Tim had voorgesteld om op een boot naar Amerika te zetten... waren ze er vierkant tegen geweest. Maar nu waren ze ervoor. Tim krijgt altijd zijn zin. Toen liet Tim de pater komen. Vertelde hij hem wat er gebeurd was? Niet meteen, nee. De pater kwam naar het dal in de veronderstelling dat er iemand zwaar ziek was. Pas toen hij eraan aankwam, merkte hij dat het om een begrafenisdienst ging. Deed hij het? Tim zei hem dat het niet op zijn weg lag om politiewerk te gaan doen. En wees hem op alle complicaties waarin de mensen verzeld zouden raken als het uitkwam, dat ze alles verzwegen hadden. Ten slotte ging hij ermee akkoord. Ze begroeven mijn vader op het kerkhof om vijf uur ochtends. De dag nadat ik hem had gedood. En sindsdien heeft de dal zijn geheim bewaard. Tot nu toe. Tot u hier kwam. En op het moment dat ik u uit die broodwagen zag stappen... wist ik dat het fout zou gaan. En toen ik in uw eigen huis ging wonen... Ja, en Kate bij u introk. Ik heb zelfs geprobeerd om met haar te praten. Op een nacht ben ik naar beneden gekomen. Dat bent u dus geweest aan het raam. Ik heb alles geprobeerd om mijn aandacht te trekken. Ik wou verdomme weten wat er gaande was. Tim Roach had een briefje achtergelaten waarin hij me dringend voor u waarschuwde. Zonder verdere bijzonderheden. Er waren ook geen bijzonderheden. Wie bent u? Het doet er dus toch toe. Ik zal u wat vertellen. Er zijn momenten geweest dat ik hoopte dat ze u hier naartoe hadden gestuurd en dat u erachter zou komen. Ik zou nooit naar beneden gekomen zijn om mezelf aan te geven. Dat had ik niet kunnen maken tegenover de mensen. Tim Roach had me niks kunnen schelen, maar de anderen wel. Maar wat u zelf betreft, had u zich wel willen aangeven? Nou oh ja, afgezien van de eerste paar maanden. Maar daarna begon ik te beseffen dat dit leven net zo beroerd was als in de gevangenis. Behalve dat ik in de gevangenis niet naar beneden hoefde te kijken en keter leven zien voldoen. Dat maakt me krankzinnig. Ontmoeten jullie elkaar nu vaak? Sedert ik hier op die berghuis heeft zich geen woord met me gewisseld. Wat? Ze vond het verkeerd om weg te lopen en dat vindt ze nog steeds. Ze wilde op me wachten tot ik uit de gevangenis kwam, hoe lang dat ook mocht duren. Maar ze wil niks met me te maken hebben zolang ik hierboven blijf zitten. Ze heeft vijf jaar op me gewacht en gehoopt dat ik naar beneden zou komen. Ze wilde niet begrijpen dat ik dit eenvoudig niet kan. Maar wat die mensen voor me gedaan hebben, zijn die ook veel voor me gaan betekenen. Het is een bijzonder meisje. Ja. Daar staat ze. Maakt het ontbijt klaar voor de man die haar minnaar achter de tralies wil brengen. Wil ik dat dan? Niet soms. Ik zou denken dat u wel andere mogelijkheden hebt overwogen. Bijvoorbeeld u op de terugweg van de rots gooien. Ja. Denkt u dat ik dat zal doen? Ik weet het niet. Zoals ik nog steeds niet weet wie u bent. Ja. Zoals u nog steeds niet weet wie ik ben. En laten we dat zo houden, meneer Dowling. Stenen muren en ijzeren tralies werd geschreven door Noel Jones en vertaald door Wim Hoddes. Robert Fruithof speelde Connell en Corrie van der Linden Kate. Robert Sobels was Roach, Pieter Groenier een broodbezorger, Paul van Gorkum een priester en Kees Broos speelde Dowling. De regie had Hero Muller en de technische realisatie Tom Mortier en Leon Dubois.